Uur. Joris Debenitski met het NOS Journaal. De GGD's en het ministerie van Volksgezondheid roepen op om alleen naar een coronateststraat te gaan bij coronagerelateerde klachten. Volgens de GGD's en het ministerie melden zich steeds vaker mensen zonder klachten die duiden op een coronabesmetting... waardoor een grote druk is ontstaan op de testcapaciteit. Afgelopen week nam het aantal tests met 40% toe. Het Indonesische eiland Bali blijft voor de rest van het jaar gesloten voor buitenlandse toeristen. De gouverneur wilde ze eigenlijk vanaf 11 september weer verwelkomen, maar hij krijgt geen toestemming van de regering. Begin april ging Bali op slot voor buitenlanders, maar binnenlandstoerisme is wel toegestaan. Koning Willem-Alexander heeft gereageerd op de ophef rond een vakantiefoto van hem en koningin Maxima. Op de foto is te zien dat het koningspaar vlak naast de man staat, zonder dat er genoeg afstand is... De koning en koningin schrijven dat er in de spontaniteit van het moment niet goed op is gelet. En dat had wel gemoeten. In Wit-Rusland zijn twee prominente leden van de oppositie tegen president Lukashenko opgepakt en vastgezet. In het land wordt massaal gedemonstreerd tegen de uitkomst van de presidentsverkiezingen van twee weken geleden. Volgens de officiële uitslag won Lukashenko, maar de oppositie gaat uit van fraude en wil nieuwe verkiezingen. Met acties in vijf studentensteden vragen vakbonden aandacht voor de huurprijs van studentenkamers. Ze zeggen dat particuliere verhuurders en huisjesmelkers ervoor zorgen dat studenten schulden krijgen. Onder meer in Nijmegen en Utrecht zijn acties. Het weer, vanmiddag vooral in de noordoostelijke helft van het land een bui, lokaal met onweer. Op andere plaatsen is het droog en zonnig bij 18 tot 22 graden.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 En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee, zandvoort, een zomerhit.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 from you some girls will some girls won't some girls need a little love in it some girls Ja, onze afkorting is GMZ, Goedemorgen Zandvoort. Maar het is inmiddels Goedemiddag Zandvoort. Uh, en we hebben geluisterd naar Racy met Some Girls. En aan de telefoon hebben we, als het goed is, Marco Deen. Ja, goedemiddag Roy, hallo. Goedemiddag Marco, alles goed met jou? Uh, ja, ik mag niet klagen. Dat ja. doen we dan ook maar niet, hè. Oh, Oké, okay. maar nou, als het niet mag, dan moet je het niet doen natuurlijk. Want dat is een nee, overtreding. Ja. Ben je uh, helemaal aan het uh, voorbereiden op de nieuwe raadsperiode? Op de nieuwe raadsperiode. Nou, nou, nou de... de recessie is voorbij, bedoel ik dan. Uh... Oh, dat bedoel ik. Ja, ja, ja. oké. Okay, ja, prima. Nou, tuurlijk, ja, je bent je altijd weer aan het voorbereiden op, uh, op de nieuwe periode... en op de eerstvolgende vergaderingen, laat ik het zo maar noemen. Ja, ja en heb je al een uh, lijst met uh, punten die je zegt... nou, die wil ik, ondanks dat ik niet in het college zit... toch de komende tijd aan de orde stellen en uh, voor elkaar krijgen... Nou, natuurlijk, kijk, wij hebben natuurlijk al uh, in 2018 een, een partijprogramma uh, geschreven. En op basis daarvan zijn wij ook natuurlijk door onze achterban uh, met twee zetels beloond. Nou, en die weg gaan wij, uh, gaan wij rustig voort. Wij, uh, wij zullen letten op de zaken die uh, de PVV belangrijk vindt en die onze achterban belangrijk vindt. En dan is het gewoon van belang dat we heel snel uh, richting nieuwe verkiezingen gaan. Hm. Aha, ik hoor al iemand die zegt dat het warm lopen is voor nieuwe verkiezingen. Ja, natuurlijk. En uh, wat is het doel van die uh, nieuwe verkiezingen voor de PVV? Nou, het doel is dat we een keer uh, wellicht naar een college toe gaan... Uh, met wat meer uh, daadkracht en overtuiging. Ja, dat is volgens mij nodig in Zandvoort op dit moment. Ja, jij, jij vindt dus duidelijk dat het college uh, ontbreekt aan daadkracht en overtuiging. Uh, luister, uh, uh, we lezen continu dat iedereen natuurlijk uh, zijn stinkende best doet en, en, overal, en dat is ook 100% zo. Dat doet ook iedereen, maar het, we kunnen ons natuurlijk ook niet aan de indruk onttrekken dat uh, ja, we in zijn antwoord natuurlijk niet de beste periode achter ons hebben liggen nu. En ik hoop achter ons hebben liggen, maar als je, als je kijkt naar uh, autobranden, vechtpartijen. Geluidsoverlast, als je kijkt naar het lastigvallen op, op, op, op strand en boulevard van, van vrouwen, met name. We hebben het over wild, wild kamperen, lachgasproblemen, algemene drugsoverlast. Er worden zelfs aanhoudingen verricht in verband met schietpartijen. Nou ja, en, en, en daar kan ik me toch niet echt aan de indruk onttrekken dat dat allemaal fantastisch gaat en in de kiem wordt gesmoord. Nee. Nee, nee dat, uh, dat, dat lijkt me niet. Um, maar is het ook niet een beetje een, een, uh, uh, iets wat buiten de, de, het recht, direct on, uh, buiten het college ligt? We hebben natuurlijk geen eigen politie. Uh, uh, dus, en we zijn natuurlijk een badplaats met uh, honderdduizenden bezoekers per maand. Als het een beetje mooi weer is. En we hebben daar niet echt een, uh, een infrastructuur en een, uh, en een uh, politiedienst op. Veiligheidsdienst op. Ja, dan moet je daar dus iets aan doen. Want volgens mij hebben we wel een eigen politie. En uh, volgens mij kunnen wij wel degelijk gewoon uh, handhaven waar nodig. En, en als we dan zien dat ook de burgemeester gisteren zegt uh, dat hij uh, eigenlijk uh, heel erg is geschrokken van de, ja, van de hoeveelheid handhaving die Zandvoort heeft. In de vorm van uh, ja, misschien BOA's en, en, en politie. Ja, dan. Uh, Kijk, dat is natuurlijk allemaal niet nieuw, hè? Sandvoort uh, bestaat al een poosje... en we hebben al een post te maken met uh, pieken in dit soort maanden. Ja, dus, dus weet je, dan, dan verwacht je toch... dat daar op een gegeven moment een keer wat actie op ondernomen wordt. En um, ja, als we dan met z'n allen... Hè, want dat he, he, hebben alle partijen natuurlijk uh, uitgesproken... dat we echt weer ons best moeten doen met z'n allen... om terug te gaan naar een dorp uh, met allure. Naar een dorp met grandeur. Ja... Dan, dan kan je dit soort overlast natuurlijk niet tolereren. En dan moet je gewoon keihard ingrijpen. En dan moet je niet, bij wijze van spreken. Uh, ik zeg niet dat er niet wordt ingegrepen. Maar het mag wat ons betreft harder. Kijk, je kan, je kan zeggen van nou, uh, we hopen dat het uh, weer wat slechter wordt. En dan lost het zich vanzelf op. Dat klopt. Maar als je dus uh, op een gegeven moment uh, massale vechtpartijen hebt op het strand. En, en andere overlast. En daar worden mensen door ruiten heen gegooid. En tanden uit de mond geslagen. Ja, dan, dan moet je daar toch op reageren. En dan, dan vinden wij als PVV dat je daar wel eens een waterkanon op af kan schieten of een wapenstok mag laten vallen. Oei, <coughs> een waterkanon. Dan moeten we wel een waterkanon op beroepsbanden hebben, anders krijg je het strand niet op. Marco. Nee, het nou, is niet van Waterstad. <laughs> ja, dat is, dat is zeker waar, ja. Ja, ja een, goed, een goed bad om af te koelen... is al voor sommige raddraaiers misschien wel een heel gezonde methode zijn. Er. Ja, dat is meer waar wij op doelen. En uh, kijk uh, wat, wat er dan uh, natuurlijk gebeurt. En dat doet iedereen met de beste bedoeling hoor, nogmaals. En uh, kijk, het is ook niet zo dat er niks gebeurt... maar wij vinden gewoon dat er ruimte is voor verbetering. En dat is eigenlijk waar het om gaat. Kijk, je, je kunt zeggen... we halen wat wijkagenten uit uh, Amsterdam-West... om de boel in goede banen te leiden. Want die kennen die mensen... Nou, A vind ik dat je die mensen ook uh, gewoon mag benoemen. Als ik in de gemeenteraad zit en ik benoem dat wij overlast hebben... van uh, met name jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst... ja, dan mag dat niet. Want dan uh, heb ik het over etniciteit en dat is dan niet belangrijk. Nou, dat vinden wij dus wel. En uh, als, het, uh, als het een groep Chinezen is, ja, dan is het een groep Chinezen. En is het een groep uh, dikke Italianen, ja, dan heb je het over, over die groep, weet u... Uh, ik vind, de, de, gewoon benoemen wat er gebeurt. Dat is ook nieuws. Ja. En uh, dan kunnen we continu uh, met de politieke correcte elite uh, voorzichtig doen. En daar mogen we niet over praten. Nou, wij vinden van wel. Gewoon de dingen benoemen, aanpakken. En uh, we hebben het eerder gedaan. Hè, een aantal jaar terug uh, hadden we ook dit soort problemen. En dat is ook uh, in die zin uh, keurig opgelost. Dus dat, uh, dat moet nu ook uh, in het vervolg, volgens mij op die manier, uh, gewoon gaan gebeuren. Ja, ik, ik hoorde een heel constructief betoog, maar ik heb toch wel een vraag. Waarom is het belangrijk uh, om dat te benoemen? Is het nou belangrijk dat mensen iets verkeerd doen? Of waarom is het belangrijk om die, dat stukje afkomst daarin te benoemen? Verandert uh, er wat door? Uh, uh, waarom zou je het niet benoemen? Nou ja, mijn vraag is, waarom zou je het wel benoemen? Ja, nee, maar waar, als het gewoon zo is en het is de werkelijkheid en het is nieuws, dan nou mag je dat toch gewoon zeggen? Ja, voor mij mag je dat zeggen, maar ik dat vraag alleen ik wat, waarom het belangrijk is om het uh, te benoemen. Uh, nou ja, wij vinden het gewoon belangrijk om duidelijk geïnformeerd te worden en uh, de zaken te benoemen zoals ze gebeuren. Dat is het enige. Ja. ja. Nou, ik ben er heel. Ik, ik was, het was een vraag. Ik heb er geen enkel bezwaar tegen om uh, feiten te, weer, uh, te weergeven. Nee, nee. uh, we met... weergeven, ja. dat klopt. Ja. En dat is overigens uh, iets wat, wat ik wel heel uh, opvallend vond in jouw betoog... is dat je eigenlijk aangeeft dat er een heleboel dingen gebeuren... Uh, en uh, goed gaan, maar nog niet goed genoeg. Dus het is een hele constructieve toon voor de PVV... Ja, maar uh, zo kent u ons toch ook. Wij ja. zijn uh, <laughs> ja hoor, wij ja. zijn al een jaar bezig om ons constructief te uiten, uh, ook in de, in de raad. Ja. En uh, in tegenstelling tot andere partijen willen wij gewoon uh, wel met iedereen praten en samenwerken. Dat hebben we ook bewezen. Want uh, daardoor hebben we ook een aantal dingen uh, voor elkaar gekregen. Ja. En uh, ja, dat is waarvoor waarvoor we er zitten. Ja. En niet anders. Ik zit niet voor mezelf. Nee, nee, duidelijk niet. De PVV die sluit niemand uit wil met iedereen samenwerken om uh, de goede dingen voor elkaar te krijgen en te bereiken. Zeker. Zeker. Er is geen uitsluiting bij. Nee, dat doe ik mij niet aan. Okay. Nou, dankjewel uh, voor deze inclusieve woorden. Uh, en uh, ik, een hele fijne dag nog. En ongetwijfeld spreken we elkaar binnenkort weer. Nou, Daar ga ik ook vanuit. Hartelijk dank. Dankjewel, Marco. Succes. Dankjewel. Nästan alla världens vackra misser har jag mött. Och jag tyckte alla sköna var och sköna varo fina. Men när jag kom hem till Värmland mötte jag en Värmlandsfjänta. Och hon är för mig det allra söttaste Lilla söta fröken fräken, ifrån fröken blev miss Värmland nu i år. Zijn spulstaat slord, wanneer door de stad gaat. fräken, ijfron fryken, Ze is blond als mengen strå. Beackrachtig van alle vlekken, honaja zo. Ze geeft bilden beelden van de schöne werveland. Och hon passar i vidt medelhavet strand. Hon med köarna och skogarna vi vandra hand i hand. Hall som kallstar solas finer hon så glatt. Och hon lockar oss till kärgs föllas grat. Hon är den som jag verundrar mest och ni ska veta att. Lilla söta fröken Fräken, ifrån fryken, hon är blond som rood. rå. Vackrast utav alle flickorna jag såg. Av det de värme land och hon passar i vidlen het strand, hon sköna och skogarna wil vandra hand in hand. Hå som kallstar solar skiner hon så glatt och hon lockar oss till käreks fullas grann, den som jag verundrar mest och ni ska veta. Lilla sötte fruiken, fruiken, hij fromt fruiken. Hun is blond als engels rood. Wakker stuit al alle flicko's na ja zon. But it's too tight to match up Goedemiddag, daar zijn we weer. We hebben geluisterd naar Simply Red met Money is Tight Too Tight to Mention. Uh, daar kunnen we natuurlijk allemaal wel wat bij bedenken. En daarvoor hebben we geluisterd naar Sven Invers met Freuken Vrijken, denk ik. Uh, en de oplettende luisteraars hebben in dit nummer ongetwijfeld herkend het liedje... Zij dronk Ranja met een rietje van Johnny Lyon. En aan de telefoon hebben we iemand die ook vastgoed is in het uitdelen van Ranja met een rietje... Ja, nou, dat gebeurt niet zo vaak, maar kan het wel. Ah, uh, oké, okay, gebeurt dat niet zo vaak? Ik denk op, op, de, op de lagere scholen drinken kinderen een oranje met een rietje. Maar misschien mag dat niet meer. Nou, liever niet, want dat is een suikershot vaak. Dus liever uh, zonder suiker. Ah, oké. Maar vluchtensapje mag dat waarschijnlijk ook niet. Nou ja, we hebben altijd een voorkeur natuurlijk voor water en de wat gezondere zaken, ja. maar uh, we zijn daar niet zo streng in. Oh, oké. Okay. Nou, heel erg fijn dat u in de uitzending bent. Uh, en we willen natuurlijk heel graag weten hoe het uh, gaat zo de eerste week met uh, alle kinderen weer op school. Ja, nou, dat gaat eigenlijk uh, verrassend goed. Alle kinderen hebben er weer heel veel zin in. Ze hebben natuurlijk een hele periode thuis gezeten, toen ja. mochten ze er even aan proeven en uh, daarna begon de vakantie. Dus ze hebben er allemaal weer uh, heel veel zin in en bijna alle kinderen zijn uh, weer terug op school. Dus uh, het is nog eventjes wat klussen en minnen met het halen en brengen van alle kinderen. Hoe je de ouders toch een beetje uit elkaar kunt houden. Want we hebben een uh, grote school, meer dan 350 kinderen. Dus dat zijn ook heel veel ouders die halen en brengen op een klein stukje. Maar gelukkig hebben we vier verschillende ingangen die we kunnen gebruiken. Dus dat, uh, dat gaat vrij goed allemaal. En, en beginnen de, de kinderen wel allemaal dan ook tegelijk nog? Of uh, is er een soort uh, instroomrooster voor de, voor de ochtend? En de, en het nee, allemaal? we hebben uh, toen we net na de, de stop van de corona uh, hebben we eventjes gespreide haal- en brengtijden gehad. Na de vakantie hebben we gezegd van nou we gaan wel proberen het gewone tijden weer aan te houden. Anders dan snoep je toch elke dag wat weg van de lesuren en dat wil je niet voor de lange termijn. Dus op dit moment hebben we gewoon de oude schooltijden weer. En dat, dat lijkt redelijk goed te gaan. We hebben nog weer wat aanpassingen gedaan, zodat we nog de ouders iets verder uit elkaar konden laten wachten met ophalen. Maar het lijkt heel goed te gaan en blijkt het toch niet afdoende te zijn in de loop van de tijd. Dan kunnen we altijd weer terug naar de gespreide haal- en brengtijden. Ja, nou als de ouders een, zelf een beetje verstandig zijn en wat wij uit elkaar blijven staan, dan hoop ik dat het blijft lukken. En, en ja, hoe zit het ja. voor, de, voor de docenten? Want eh, we hebben allemaal begrepen dat voor kinderen de risico's heel weinig zijn. Maar ja, ze kunnen het misschien toch wel overbrengen. Ja, er zijn uh, een aantal leerkrachten die het best spannend vinden. Net als, kijk, iedereen natuurlijk, de een uh, die is daar heel laconiek in, net als de andere mensen in Nederland, en de uh, ander is daar uh, ja, heel realistisch in. De volgende vindt het heel spannend. Dus de hele verdeling ja. wat je in Nederland vindt, vind je ook op een school. Um, er zijn wat, wat leerkrachten die daar wat extra maatregelen hebben, wat afstand houden. Um, nog wat vaker de kinderen hun handen laten wassen enzovoort. Maar op zich uh, is iedereen er gelukkig weer. Ook mensen met een kwetsbare uh, medische situatie thuis of bij hunzelf. En gaan kijken uh, hoe het lukt. En tot nu toe uh, lukt het heel goed. Dus uh, daar zijn we heel blij mee. Nou, dat denk ik, en de kinderen zijn er nog blijer mee, denk ik, want die popelen op naar school te ja. gaan. Ik heb gisteravond ja. nog een van uw uh, pupillen gesproken en die is ontzettend blij dat ze gewoon weer naar school kan. Die vond dat de vakantie veel te lang duurde. Ja, vrije tijd is leuk, maar vriendjes en vriendinnetjes om hun heen uh, vinden ze nog veel fijner. En een dagritme en een bepaalde structuur en toch ook dingen leren. Kinderen zijn nieuwsgierig, willen dingen leren, willen zich ontwikkelen. En uh, vrijheid is leuk op de korte termijn. En daarna is het gewone leven eigenlijk veel fijner. Ja, want dat vinden wij eigenlijk waarschijnlijk allemaal wel. Uh, en ja. scholen hadden. Ik, ik praat natuurlijk over wat langer geleden. Maar uh, hadden we schoolreisjes en dat soort dingen. Uh, dat mag natuurlijk nu ook allemaal niet. Nou, dat valt allemaal mee. Uh, ja. Als de plekken waar je naartoe gaat. gewoon de RIVM-regels volgen. dan kunnen we best heel veel doen. Want ook. Kinderen mogen natuurlijk op een kortere afstand van elkaar zijn. Ja. Uh, tot nu toe hebben we ook plannen om uh, met de groepen 8 uh, begin oktober op schoolkamp te gaan. Tot nu toe lijkt het allemaal door te gaan. Dus wij hopen gewoon dat we die dingen kunnen blijven doen. Oh, dat is ontzettend leuk. Dat is, uh, ja, ik, ik praat een beetje vanuit mijn achtergrond want ik ook part-time lesgeven op het mbo. En daar zit natuurlijk iedereen met handen in het haar. Uh, ja. Maar ja. op het uh, basisonderwijs kun je dus gewoon veel verder. Ja, want kinderen tot 12 jaar hoeven geen afstand te houden. Ja. Kijk, als je de hygiëne in acht neemt en daar gewoon heel zorgvuldig mee bent, dan, uh, dan mag je heel veel doen. En uh, we blijven gewoon ons gezond verstand gebruiken, maar proberen wel de leuke dingen ook te doen. Want ook die uh, schoolreisjes en kampen en zo, vooral een kamp is heel erg leerzaam en uh, de sociaal-emotionele ontwikkeling heel goed. Dus we blijven zeker dat soort dingen doen zodra dat kan. Nou, dat is ontzettend leuk om te horen. Nou, dank u wel voor uh, uh, alle informatie. Uh, en heel veel succes met het uh, openhouden van de school. En hopelijk uh, zonder verdere beperkingen. Ja, dat hopen we ook. En dank u wel. Dank u vriendelijk. Oké, okay, fijne dag nog. and She always knows her place She's got style, she's got grace She's a winner She's a lady En we hebben geluisterd naar Tom Jones, She is a Lady. En dat was natuurlijk de lady waar we het mee gesproken hadden. Esther Blijgrot van de Oranje Nassau School. Uh, een de luisteraar belde dat ik helemaal vergeten was om haar te introduceren. Mijn excuses. Uh, zo heb ik het niet geleerd op de lagere school, mevrouw Blijgrot. Um, en daarna hebben we geluisterd naar Brothers Beyond met The Harder I Try. Ja, en dat is heel erg passend, want iedereen blijft zijn best doen. We hebben net Peter Kramer gehad en Marco Deen. Die zei dat iedereen zijn best doet, maar dat het nog steeds een beetje beter kan. Dus, keep on trying. En dan hebben we nu aan de telefoon... Jaak Balkenende van de Bruna in Zandvoort, als het goed is. Goedemorgen, ja, daar is hij hoor. Ja, heel erg fijn. Want we willen natuurlijk weer van alles weten over de Zandvoortse boekentopteam. Ja, daar gaan we weer eens, nou, voordat we gaan beginnen, we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd naar de zeven zusters. Wanneer komt er weer een? Nou, ik heb het net even voor je opgezocht. Uh, de nieuwste, uh, het nieuwste bericht van vier dagen geleden is dat ze een derde van het boek af heeft. En dat hij in uh, april 2021 pas uitkomt. In april 2021. Nou, dat ja. betekent dat we de, de andere boeken in de... nog een keertje kunnen herlezen om voor te bereiden op ja, het nieuwe verhaal. dat bedoel ik. We <laughs> hebben nog even de tijd om ons uh, te verdiepen in de serie, want dit is het zevende deel. En uh, ja, dat gaat over een verloren zus. En nou ja, nu is even afwachten, maar die datum die verschuift regelmatig. Dus ik hoop dat het april 2021 blijft. Oké. Okay. En dan uh, ook even wat lokaal nieuws. Is er al spannend nieuws van uh, Marco? Uh, nee, nog niet verder. Nee, nou ja, zijn laatste boek gaat natuurlijk onwijs goed. Ja. En uh, die, daar hebben we het al twee keer over gehad, maar die, ja, dat is een bestseller. En ja, dat vind ik hartstikke leuk voor, voor Marco. Dat, die, uh, dat dit boek het zo, uh, zo goed doet. Ja, dat vinden we allemaal. Uh, ja, toch? Ja, Natuurlijk. Onze zand wordt schrijven, schrijver. Daar zijn we heel blij mee en trots op. Ja, en een andere plaatselijke schrijver, Pieter Waterdrinker. Tenminste, die komt hier van oorsprong ook gedaan. Ja. Uh, de Rad van Amsterdam, daar heb ik het vorige keer ook al even over gehad. Maar die, die staat zelfs in de top 10 wonderlijk. Dus dat is, uh, dat is uh, een prestatie. Nou, wow, hartstikke mooi. Ja, nou, was... Dan gaan we nu beginnen met onze top 10. Top 10. Oh, ik had begrepen top 5. Oh, top 5. Maar... Oké, okay, ja. ja. <laughs> Op top 5, uh, uh, Stephanie Meijer. Uh, nou, het is een boek voor, uh, voor jeugd vanaf 15 jaar. Uh, die wel in de top 10 beland is. Uh, dat is een uh, serie, Twilight-serie, die al. Uh, ja, de kennis die zullen dat wel weten. Uh, Morgenrood, Eclipse, Nieuwe Maan en nu is Midnight Sun uitgekomen. En die staat op nummer 5 in de top, uh, in de gewone top 10. Dus dat, is, uh, en dat is een goed teken. Goed. Want als het voor, een goed teken. voor ongeveer 15 is, dat betekent dat er veel jonge mensen lezen. Ja, dit is een serie die door, door veel uh, jonge volwassenen, ja. jong volwassenen gelezen wordt. En die hebben echt uh, een hele poos uitgekeken naar uh, dit deel. Uh, dus die loopt uh, onwijs goed. Dat is een vast publiek wat daarvoor komt, moet ik zeggen. Ja. Oké, okay, leuk. Goed nieuws. Nou, nummer vier. Nummer vier, dat is een boek van uh, Jet van Vuren. Uh, Gifspoor. Uh, ja, dat gaat over drie uh, vriendinnen die samen op reis gaan naar Engeland. En daar, uh, ja, het is een spannend boek. Een uh, thriller. En daar uh, ja, van alles meemaken. Een uh, vermoorde vrouw die gevonden wordt en ja... Daar gaan ze naar op zoek. Uh, dat is een heel. Uh, de regisseur moet het allemaal gewoon lossen. Dus dat, dat, dat, dat moeten we zelf gelezen. Maar uh, Jess van Vuren die heeft nog niet zo gek veel geschreven. Maar uh, ja, dit is uh, leuk dat het voor haar ook nu. Uh, ...zo in die top 10 terecht komt. Dus niet een boek voor dus, op het nachtkastje... ...voor je gaat slapen? Nou, sommige mensen vinden dat heel prettig... ...maar uh, okay. ik zelf niet. Nee. <laughs> Oké. Okay. In ieder geval, gewaarschuwd bent stelt voor twee. Ja, zo is dat. Maar in, we gaan niet naar twee. We gaan nu naar drie. We gaan nu naar drie. Dat is het Zoutpad. Misschien dat je daar al over gehoord hebt. Dat, uh, ja, dat is een man en een vrouw... ...die, uh, die een bed and breakfast in Engeland... ...of in Wales hebben... Uh, en dat loopt onwijs goed totdat ze allerlei tegenslagen krijgen. Uh, Ziet uh, schandalen en uh, dan besluiten ze eigenlijk om een tocht van duizend kilometer langs de kust van Engeland te gaan lopen. Mm. En tijdens die tocht, uh, ja, daar gebeurt van alles. Maar ze worden ook uh, ja, heel erg geconfronteerd met hun eigen problemen. En die proberen ze door die tocht te lopen weer een beetje, je zou zeggen, in Nederland zou je het pietenpad nemen of zo. ja. Yeah. Uh, om, om dan weer een beetje tot zichzelf te komen. Om de waarde, betekenis van het leven. Uh, en daar gaat het boek over. En dan dus... hebben ze dan flink de tijd voor genomen? Want zit... Daar hebben ze flink de Piet... tijd voor genomen. Goedemiddag, <laughs> ja. Ja. duizend kilometer. Dat is een aardig, aardig stappeltje. Ik heb ja. een stukje van Pieterpad gelopen, maar, maar een heel klein stukje. En toen dacht ik van, nou, dat ga ik niet afmaken. Nee, dat, ja, men, heel veel mensen doen dat natuurlijk in etappes. Maar... De... Maar ja, dat is een, uh, het is van noorden van Friesland naar het zuiden van Frankrijk, uh, zuiden van Limburg begrijp je het? Gewoon ja, ik gewoon. Ik mijn ja. hoofd te weten, ja, hè? dus dat is een, heel, een heel stapje. Ja, noorden, een flinke wandeling. Je kan wel een heel een flinke flinke wandeling. Flink wat boeken lezen in de tussentijd, uh, als je dit niet loopt, maar gewoon de, die tijd gebruikt om te lezen. Ja, inderdaad, dat is het zeker. Ja, en dan nummer twee. Ja, nummer twee, wat moet ik daar nou even zeggen? Dat, dat is van uh, Bacon en Harry. Ah. Uh, Prins Harry, uh, daar is een, uh, ja, iemand die daar weer een heel prachtig verhaal over geschreven heeft... ...wat daar allemaal uh, is gebeurd en ja, hoe je er ook in staat. <laughs> het, het verkoopt wel. Het verkoopt wel? Is het, ook ja, leuk om het te... verkoopt wel. Is het ook leuk om te lezen? Nou, ik ga het zelf niet lezen, maar uh, <laughs> ja, er is gewoon publiek voor die dat wel interesseert. En, uh, ja. Jongens, uh, ga maar lekker je gang en doe, doe je wat je zin in hebt, maar... Ja, daar wordt natuurlijk in Engeland nogal verschillend over gedacht, om het zo maar te zeggen. Ja, het ja. boek van Meghan hervey onder de ene arm en de privé in de story onder de andere arm. Het brieven juist. Ja. Ik kijk op jouw overeenkomst nog in. Ja, ik geloof het wel. Ja, um, ja ik ook. Dan hebben we nu, die staat ook op nummer 1. Dat is het uh, Ja, dat is een oud-gediende. Die man leeft al lang niet meer, maar uh, Appie Baantje. En er komen nog steeds nieuwe boeken van hem uit. En dat, ik vind het verrassend dat... Uh, dat hij toch weer presteert om in die top 10 te komen, top 5 te komen. En dat is de deel 87 uit de serie, dus schijnbaar heeft hij nog heel wat uh, in voorhand gehad. Maar schrijf, uh, is het nog steeds van dezelfde schrijver, of is het net zoals bijvoorbeeld Recule uh, Perrault, dat uh, de, de erfgenaam van de Christen iemand anders dat nu laat schrijven in dezelfde stijl? Nou ja, dat, ja ik, het is verschillend. Er komen van er nog steeds serie's. Uit, uit die serie komen nog steeds boeken uit. En af en toe lezen je dat die weer door een ander geschreven is. Maar er staat er bij deze niet bij. Dus uh, volgens mij is dit gewoon nog een. Uh... Ik ben ook een keer bij hem thuis geweest. Oh. Dat was wel leuk, toen hij hier een keer gesigneerd heeft, toen uh, wilde hij wel komen of voorwaarden dat hij gehaald werd en gebracht werd. Maar ja, dat was gewoon heel leuk om dat te zien. En, en, en die kasten stonden echt vol met boeken en met uh, ja, uh, voorprobeersels voor van boeken. Uh, dus, dus het zou best kunnen dat, dat dit gewoon ook officieel een boek is die hij zelf nog geschreven heeft. Okay, wat interessant. Dit, het blijft een heel, uh, was een heel uh, bijzondere man. Een heel uh, le leukste senior -sessie die ik ooit gehad heb. Ja. ja, zijn er wel vaker senior -sessies, het is, uh... ja, we hebben, ja, de laatste tijd is het wat nee, rustiger. Want het, het, het is wat moeilijker om de mensen te pakken te krijgen. Maar we hebben er al heel wat gehad hoor. Uh, Joop uh, en Dag uh, En Kluin. En uh, ja, twee uh, jongens met, met voetbalboeken. Uh, ja, van alles nog wat. Dat. Nou, spannend. Dus, uh, er wordt tijd, wordt tijd voor een nieuwe siniersessie. Ja. En waar ik ook de is natuurlijk nog twee geweest. <laughs> maar dat was onder corona, want dat past in de Brune natuurlijk nooit als je daar een uh, C-year-sessie hebt met een uh, populair beschrijver. Nee, dat, dat op dit moment wordt dat ook een beetje ja. afgehouden. En, en, en vroeger was dat gewoon: joh, je, je kon bellen aan een uitgever en dan kwam er iemand langs. Ja, tegenwoordig gaat dat allemaal via bureaus en dan moet er natuurlijk. Uh, voor betaald worden en dat is allemaal niet meer zo vrijblijvend als dat het 15 jaar terug was of zo. Ja. Maar ja, het blijft altijd leuk om, om een goede schrijver in de winkel te hebben die, uh, ja, die wel publiek uh, meetrekt. Ja. ja, natuurlijk. Oké, okay, nou dan hebben we een, een prachtige top gehad. We hebben alles uh, besproken. De tijd voor een extra stukje muziek voordat we weer gaan luisteren naar de Agenda. Dankjewel. Uh. Prima, ja, graag gedaan. Fijne dag. En succes hè. Dankjewel. Oké, okay, doei. We We arrive at the bus stop with our $10 fare. En see een minibus waiting there. It's full already, so we jump on fast. Hoping to leave before three was passed. Everyone stares when we get on. Wondering what is going on. It's not a sight that seems too much. White girls on a minibus. What an experience this is for us. A drift into Kingston on a minibus. It's a little too adventurous for two white girls upon a minibus. We sit and sit. It's now quarter to four. What are we still waiting for? The motor starts. Are we Kingston bound? But all we do is go round. Pick up one, people. He answers us. It's another road choice. It's a minibus. What an experience this is for us. A trip into keeping on a minibus. It's a little too adventurous for two white girls on a minibus. Where will they sit? We ask him in shock. The dread in front just shakes his locks. Get ready, girls, for a course to ride. As ten more passengers climb inside. Last on is a woman of 300 pounds. Where will space for her? Found. With a shock, we realize she's heading our way Oh God, this isn't gonna be our day What an experience this is for us A trip to Houston on a minibus It's a little too adventurous For two white house on a minibus We're tighter together than Roddy and Sly This mode of transport is not for the shy How can we ride for three hours or more In a seat seatbelt for one that's now holding four? Finally, we're off and running windows open, faces sunny. With nowhere inside to put our heads, we hang them out the bus instead. What an experience this is for us, the trip into Kingston on a minibus. is a little too adventurous for two white girls on a minibus. We can't understand a thing being said. What's rubber dub style we say to the dread? It's laughing as though it's a joke. It doesn't take much to crack up these folks. Hit a man from the back, so the whole damn bus had to stop and unpack. This happened four times before we were done. The movement of many to let off the one. What an experience. And on downtown, the conductor collects our fare and smiles. White girls are stylish in style. What an experience this is for us—a trip into Kingston on a minibus is a little. Ja, en we hebben geluisterd naar Two World Girls Pond Minibus. En we gaan nu de agenda doen. Allereerst beginnen we dan natuurlijk met Jazz in Zandvoort. Ik ga er niet heel veel over vertellen, want er zijn nog maar heel weinig plaatsen beschikbaar. U moet gewoon eventjes op de site kijken, www.jazzinzandvoort.nl. En dan kunt u vast misschien, misschien nog wel een paar stoeltjes reserveren... voor een heerlijk concert met Deborah Carter voor Zang en Dans... met Jean-Louis Van Dam die piano doet, met Mark Zanderveld Bas... en Gunnar Graafmans voor het Slagwerk. Uh, de concerten zijn natuurlijk maar met vijftig mensen tegelijkertijd. Anderhalf uur, dus het is heel beperkt. Maar er zijn nog plaatsen, dus ik zal gauw even kijken op www.jazzinzandvoort.nl En dan hebben we een heleboel activiteiten uiteraard weer in Pluspunt. Uh, waar we ook kunnen vertellen dat de belbus nog steeds rijdt. Uh, daar kunt u gebruik van maken als u keurig netjes een afspraak maakt. Er is een digitaal spreekuur bij Pluspunt, daar kunt u ook voor terecht. Via, de, uh, we, uh, sorry, via receptie at pluspuntzandvoort.nl uh, en via het bekende telefoonnummer 023-5740-330. Uh, yoga met meditatie is vanaf 31 augustus beschikbaar in Pluspunt op verschillende tijden. U kunt er heerlijk aan meedoen, lekker relaxen en tot uzelf komen. We hebben Kunstgeschiedenis in de Blauwe Tram... door Ariane Deligiani, Als ik het goed uitspreek... een hele interessante sessie. Kost 10 euro. De eerste is op 23 augustus... en de volgende zijn op 6 en 27 september. Um, dan hebben we uh, ook op, vanaf 14 september... WRAP Wellness Recovery Action Plan. Daar staat bij... plan je eigen leven goed en krijg er meer grip op. Door een groepsverband ervaringen uit te wisselen... leer je van elkaar... Dus dat is een heel interessante sessies en die beginnen op maandag 7 september met een informatielunch. Dat is een cursus, dus u kunt daar eerst naartoe gaan en dan tijdens die lunch kunt u daar alles over horen. En het interessante is dat de cursus zelfs gratis is. Dus zeker de moeite waard om naar de informatielunch te gaan op maandag 7 september om te kijken of het interessant voor u is. U kunt zich aanmelden weer via pluspunt het bekende telefoonnummer. En vanaf 15 september is er Open Atelier werken met verschillende materialen onder leiding van Mona Meijer. De cursus is geschikt voor beginners en gevorderden. Uh, en aanmelden kan natuurlijk weer uh, via Pluspunt. Uh, het vindt plaats in de blauwe tram. Dit waren de uh, agendapunten voor deze week. Het is uh, wat rustiger. Zachtjes stikt de regen op het zolderraam... is niet het lied wat we nu gaan zingen... maar het is wat het dak klettert van onze studio. Uh, ik wil graag iedereen bedanken... die meegedaan heeft aan deze uitzending. Alle gasten die gekomen zijn. Piem Groof die de techniek heeft gezorgd. Gert van Kuik die uh, de redactie heeft gedaan. En uiteraard Koordraaier... die zoals altijd... voor fantastische nummers in de muziek heeft gezorgd. Ik was Roy Dongen... Ik ben nog steeds een roodonger, maar ik was de presentator vandaag. En ik wens u een hele fijne zaterdag en een fijne zondag. Goedemorgen. Baby girl, I said tonight is your lucky night. Peter, I'm chill, I'm with one in my I stop and stare at you, walking on the shore. I try to concentrate, my mind wants to explode. I'm looking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 The days can't be like the nights in the summer in the city.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 Morning breaks the heaven on high. I lift my heavy load to the sky. Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Door Negens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen een man uit Utrecht... ...wegens doodslag op zijn zoontje van 3. Het jongetje verdronk eind vorig jaar in een kanaal in Drenthe...